7 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Twee Amerikanen zijn in Venezuela tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor hun rol in een mislukte staatsgreep. De voormalige commando's zouden in mei hebben meegedaan aan een poging om president Maduro af te zetten. Vanuit Colombia trok toen een groep gewapende mannen Venezuela binnen. Bij een vuurgevecht met het leger kwamen acht huurlingen om het leven en werden naar 66 opgepakt. De twee die nu zijn veroordeeld werden een dag later aangehouden. Ze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 De politie vuurde traangas af op demonstranten die het parlementsgebouw probeerden te bereiken. En demonstranten gooiden met stenen. Er zouden zeker 140 gewonden zijn. De betogers zijn kwaad vanwege de verwoestende explosie in de haven afgelopen dinsdag. Die aan zeker 150 mensen het leven kostte. Het ammoniumnitraat dat ontplofte lag jarenlang opgeslagen in een loods. Waterbedrijf Vitens waarschuwt dat de waterdruk in een aantal gebieden in Nederland in de loop van de avond sterk kan verminderen als er niet minder drinkwater wordt verbruikt. Mensen moeten stoppen met het sproeien van de tuin en het vullen van zwembadjes, zegt Vitens. En ze moeten ook minder douchen en alleen s'nachts nog de wasmachine laten draaien. In Beltrum in de Achterhoek zijn bij een felle brand in een kippenschuur alle 14.000 kippen omgekomen. Het vuur werd bestreden door meer dan 20 brandweerauto's. en Vanwege de warmte werd ook extra bluswater aangevoerd. Mensen in de buurt werd geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is de brand onder controle. De oorzaak van de brand in Beltrum is niet bekend. Ook niet of de hitte een rol heeft gespeeld.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 Met nu, entertainment for you. Na een week van werken, dagen langs boeken voor de baas. wat tijd voor ontspanning, de glazen. Ja, het weekend kan beginnen. Al mijn maten vind ik wind. Ja, hey, we geven gas op dat moment, beginnen wij spontaan te zingen Ja ja jippie jippie, ja ja jee yeah. Deze kroeg is de mooiste, ik ben er al zo vaak geweest We zingen ja ja jippie jippie, ja ja yeah, jee yeah.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 Het geweest is het geweest vinden het leven en het feest samen met jou! Het is toch nog goed gekomen en ik volg nu al mijn dromen, omdat jij achter me staat.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 Is. En een reden voor een feestje is En dan staan wij altijd vooraan Zullen nog lang niet naar huis toe gaan We zullen altijd doorgaan Tot het einde van een feest Want een feest is pas een feest Als we dronken zijn geweest Telkens als we dronken zijn is onze beest Gewennen. Want we zullen altijd doorgaan tot het einde van het feest, want het feest is pas een feest. Als we dronken zijn geweest, telkens als we dronken zijn is onze beste vriend de kastelein. Telkens Vrienden kasten lijken, telkens als we dronken zijn. Is er... Ik zo een bende als in oude Amsterdam. wel gelegen aan het ei, leven zij daar vrij en blij. Ronkomt in gepoetste blikjes, vreemde vogels met hun stikjes, uit de mond de wolken rook, liepen zij op olie die Spiniekouw met hun tanden, geen parkeerplaats meer voor handen.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 Daar staat een Arabier, eet patat met veel plezier. Gebakken in, dat interessant. De olie uit zijn vaderland. Een Engelsman zit choc en klem between de deuren van de tram. Een dame als een tovervee in een grote BMW. Wil je van af vrezen, het zou wel een termeijer wezen. Met een vent in de WW, Amsterdam Holladier. Big city.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 Do you a surprise? Bexin Bexin Big Bexin Do klaar voor een feestje. Snullerballenkes en de nummer 11 feest DJ van Reusel. Check. Het is carnaval en al weten het al, het stuk gaat van de muur. We een paard in de gang, in de peks gaan en een biertje binnenkens schuren. Lokus, laat die handjes zien. Merkens, laat die handjes zien. Keep that dingen nou, op van mij, op de feest. 好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 serieus, want voor mij is er maar één. Wie denk jij bye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 Schoolgeld betaald, gratis. Ik heb je kleren versteld en vaak om de dokter gebeld.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 Hallo jongens, kijk dan. Daar, daar gaat ze. Marianne.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 maar ja, die beste mij nummer één, maar ja, dan laat je nooit meer alleen. Right. Delen, niet te vele, delen, stuiten dingen, liedje zingen, potje vrije, vaartje rijden, fietje halen, niet verdalen, lekker balen, kan er niks aan doen. Mooie dromen laten komen, zie de maas door de bomen, hele nachten met je samen alles doen en niet verzamen ook genoeg van al die dingen, maar die kan er niks aan doen. Het was echt weer tijd voor doktersoverleg. En weet u wat mijn dokter zei?